Nederland zal er alles aan doen om te voorkomen dat de brexit een vechtscheiding wordt. Dat heeft minister Koenders gezegd nadat Groot-Brittannië... de procedure voor een vertrek uit de EU officieel in gang had gezet. Hij waarschuwde dat de Britten niet de krenten uit de pad mogen halen... als het gaat om de interne markt. Hij noemt het logisch dat Groot-Brittannië een rekening zal betalen voor de brexit. Inlichtingendiensten AIVD en MIVD zijn over de schreef gegaan met afluisteren. Volgens de toezichthouder hebben, zeker, hebben ze zeker drie keer de regels overtreden... bij het afluisteren van advocaten en journalisten. Er had bijvoorbeeld advies moeten worden gevraagd van een toetsingscommissie. En gespreksverslagen hadden vernietigd moeten worden... omdat er geen sprake was van bedreiging van de nationale veiligheid. In hoger beroep heeft de oud-topman van de Amsterdamse woningstichting Rochdale... een hogere straf gekregen. Het hof gaf hem drie jaar en drie maanden cel. De rechtbank gaf hem eerder 2,5 jaar. Hubert Mullenkamp maakte zich schuldig aan het aannemen van steekpenningen, witwassen en mijneet. Hij liet zich volgens het hof voor ongeveer 1 miljoen euro omkopen, onder meer met geld, het gebruiken van een Spaanse villa en luxe auto's. In het centrum van Leiden is vanmiddag een hoofdwaterleiding gesprongen. Iets na één uur stroomde het water huizen binnen aan de Rijnsburgersingel. Singel. Ook de kade, de weg en de auto's raakten beschadigd. Rond twee uur werd de waterleiding afgesloten. Huizen in de buurt hebben mogelijk last van lagere waterdruk. Het Nederlands elftal is op de ranglijst van de FIFA verder gezakt. Na de nederlagen tegen Bulgarije en Italië staat Oranje nu op plaats 32... tussen Hongarije en Cameroen. Het is de laagste notering sinds de invoering van de lijst in december 1992. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Vooral in het zuiden breekt af en toe de zon door. Het is maximaal 17 graden. Morgen en vrijdag kan het 22 graden worden. In het weekend is het wat koeler en wisselvalliger. Dit was het NOS-show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan files op de A2 Amsterdam-Utrecht... tussen Apkoude en Maarse. 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Op de A4 Amsterdam-Den Haag... Zes kilometer voor de Schiphol tunnel. Er zijn maar twee rijstroken open daar. Vertraging ook op de A12 en de A20. Tussen Bodegraven en Gouda. Alles bij elkaar een kwartier vertraging vanuit Utrecht naar Rotterdam. Door opruimwerkzaamheden op de A20. Op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Hagenstein en Lexmond. Vijf kilometer file. En de A28 Svolle Amersfoort bij Harderwijk 3. En dat was de verkeersinfo.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziek Het It was great at the very start. Hands on each other. Couldn't stay so far apart. Close to the bed I.